Susanne Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse overheid zit weer voor een deel op slot. Het is niet gelukt om op tijd overeenstemming te bereiken over de komende begroting. Het Huis van Afgevaardigden moet er nog over stemmen, maar dat is tot maandag met reces. In de Senaat werd de begroting goedgekeurd, maar pas nadat de begroting van de omstreden immigratiedienst ICE apart werd gezet. Vorig jaar duurde de shutdown in de VS anderhalve maand. Nu kan die dus al na het weekend voorbij zijn. Na een brand in een appartementencomplex in Waalwijk... heeft de politie vannacht twee mannen aangehouden. Ze waren in de flat waar de brand uitbrak. De politie verdenkt ze van brandstichting. Volgens de politie ging het om een korte, felle brand. Ook de explosieve opruimingsdienst is in het complex in Waalwijk... om onderzoek te doen naar de oorzaak van de brand. Niemand raakte ernstig gewond. Alleen de bewoner van het appartement had rook ingeademd... en werd nagekeken in een ambulance. In Minneapolis zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen immigratiedienst ICE. In de stad heerst grote woede sinds de federale politie twee mensen doodschoot. Ogenschijnlijk zonder veel reden. Ook zanger Bruce Springsteen sloot zich aan bij de demonstratie waar hij een nieuw protestlied ten gehore bracht. De Golden Earring heeft gisteravond voor het laatst opgetreden. Bandleden Barry Hay, Cesar Zuiderwijk en Rines Gerritsen traden op met tal van artiesten, waaronder Maan, Akta de Munnik en Danny Vera. De Haagse band begon 65 jaar geleden en werd opgericht door Rines Gerritsen en zijn buurjongen, gitarist George Koymans. Hij overleed vorig jaar. Het weer bewolkt en regenachtig. In het noordoosten is het plaatselijk glad door ijzel. Vanmiddag droger, het wordt 1 graad in Groningen, tot 9 graden in het zuiden. En ook morgen wat regen en grote temperatuurverschillen. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evergroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. Yeah. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Jezus! Gaf! Dat <laughs> je van die geitjes. Mekker, mekker. Nou nee, goed, het is een stoere band geweest. Ik, vond, ik had een andere afsluiting voor. Maar goed, maakt maar niet uit. Ze hebben er zelf ontzettend van genoten. Ik zag het gisteren opnieuw. Ja, ik moet zeggen, ja, gast Door tegen de 80. Halverwege de 70. Uh, eentje 77, geloof ik. En Barry heden was steeds ook die grote zonnebril van hem op. Ja. ja. Even goed zag ik wel, Barry. Ik ben echt heel oud. Maakt niet uit. Je komt even goed uit de hoek van nog. Hij ging landervanten. Dat was zijn nieuwe taak. Ah, uh. Hij weet zelf niet wat landervant is, denk ik. Hij dacht zelf dat het landervant is dat je gewoon niks doet. Nee, landervant is dat je met een schip met groente en fruit langs zeg maar, de mensen gaat om je spullen te verkopen. Dus je moet er aan het werk, gast. Oh, dat is okay. lantervanter. Dat is helemaal niet niks doen. Het is alleen makkelijker omdat je op zo'n schip zit. Dan dat oh, dus je een op, het beetje, water, een op, het op het water. Lekkere dobberen op het water. Het is, is een, een parlervinker. Hetzelfde. Een parlervinker. Ja, ja. ja, ja lantervanter. Pink parlervinker. Misschien is het wat zo. Oh, ja. oh. Gisteren was het natuurlijk groot nieuws. Goedemorgen, dames en heren. Ja, zeg. Ze kwam met nieuws tevoorschijn. Over het kabinet. Nou, hou je vast. Vandaag was het dan zover de partijleiders van D66, CDA en VVD presenteerden officieel wat ze allemaal van plan zijn. Een heleboel, maar minstens zo belangrijk, ook waar ze het van denken te gaan betalen. En natuurlijk, wie gaat die plannen steunen? We brengen de politiek weer in beweging, Ja. Wat ze verwachten... Zeker, ze verwachten oplossingen en, en nou ja, ik sowieso hoe ze daar stonden. Nou, ja, er was daar echt een opgetogen houding. Ze stonden er met energie, met enthousiasme en wilden ook echt het samen presenteren. Verschil wel echt te zien dan als je het vergelijkt met het vorige uh, regeerakkoord, het vorige coalitieakkoord, wat gepresenteerd wordt. Ja, ik kon me bijna niet meer herinneren wat het ook heel was. Dat was toch ook met de BBB, geloof in de PVV en, en wat het allemaal niet bij elkaar zat en dat. Dat was de, stel ja, ja, zijn pissers wilde ik niet zeggen, maar dat kwam niet echt positief tevoorschijn. Deze drie zond echt te glunderen, ze al. We hebben echt een vriendschap gesloten. Ja, ze zij waren blij dat eindelijk naar bed mochten. Ja, dat is denk ze ik waren ook. Ze gewoon helemaal kapot voor ja, als en, je ze uh, zag. Oh. En die informateur, wat, wat voor jurkje had ze nou aan? Dat is echt moeke, hè? Die, die Monique. Ja, ik weet niet. Maar goed, de miljarden van Jet, ja, ja waar, waar gaan ze naartoe? Veel meer naar Defensie dus. Er gaat uh, ieder jaar tot uiteindelijk een bedrag van 19 miljard erbovenop in... 2035. En wat ze ook allemaal wilden in de campagne, veel meer huizen bouwen. 1 miljard per jaar willen ze daar extra voor gaan uittrekken. Maar ook en ze dus ook veel geld besteden aan onderwijs. Onder meer om de bezuinigingen van het vorige kabinet helemaal terug te draaien. Andere grote post, de aanpak van de problemen met stikstof, stikstoffonds. In totaal maken de partijen daar de komende jaren 20 miljard voor vrij. Zeker gaat heel veel geld. Dus uh, naar dit soort zaken. Zeker ook defensie: 90 miljard, 19 miljard gaat er naartoe. En dan vraag je natuurlijk altijd wel wat moeten we daarvoor inleveren? Het eigen risico in de zorg gaat volgend jaar omhoog naar 460 euro. Wie zijn baan verliest, krijgt nog maar één jaar een WW-uitkering. Wie een baan heeft, gaat meer belasting betalen. Partijen noemen dat een vrijheidsbijdrage. En mensen moeten langer doorwerken. Want de AOW-leeftijd gaat straks sneller omhoog. Nog langer. Nou, pijnlijke keuzes dus. Die de partijen nu moeten gaan verdelen. Zeker lastige punten. En ze gaan nu eerst het zuur geven. En <kijkt> later krijgen we dan het zoet. Is dat nu het verhaal natuurlijk. En ja, nou ja goed. één jaar krijg je dan de WW. En daarna ga je naar bijstand. En nou, gisteren uh, hoorde je opnieuw dat ook heel veel mensen eigenlijk niet voor een lol in de WW zitten. En best wel lastig vinden om uh, een nieuw baantje te vinden. Dus nou, we zijn benieuwd waar dit allemaal op uitdraait. Maar ja. goed, het is wel een andere insteek dan in plaats van alleen, uh, dingen nu gigantisch te beloven. Terwijl, ja, nu gaan ze eerst met flinke bezuinigingen en dan hopen we uiteindelijk dat we dus het recht kunnen trekken. En ja, hij moet flink wat geld naar die defensie ook natuurlijk. Ja, dus dit, dit is uh, ook het, het credo van eerst de zweep en dan het klontje. Ja, zoiets. Dat ja. En dat op deze manier presenteren, dan krijg je er helemaal zin in gewoon. Ja. Het is een zo lekker zo fris vrouwtje. En die Rob Jette, ook zo'n zo boy die er goed uitziet. En die bonte bal, ook met een leuke accentje van hem. Nee hoor, kom maar. Ik laat het wel zien. Ik ben benieuwd of ze al die tegenpartijleden ook nog een beetje meekrijgen. Want het is een minderheidskabinet, hè? Ja, nou, Dat ik, ik had wilden ook, ook alweer een uitspraak horen doen van... Ja. Uh, zou ik hem niet instemmen, wegstemmen? Zou zegt hij zo? Ja, zijn. en uh, wat, die andere man van de SP, die zou weer... Het is een aanslag op de... Democratie of de vrijheid, weet ik veel. Nou ja, dat soort dingen. Allemaal, allemaal mooie geschreeuwen, maar er moet toch wat gaan gebeuren. Nou, 3, ja. daarna gaat het gebeuren. Goed, wat is jou bijgebleven afgelopen week? Nou ja, ook, ook dat hele gebeuren in Minneapolis. Ja. Over ja. Die, die gast die daar dan neergeschoten is. Ja. En al die beelden. En uh, toch blijven ontkennen hier en daar, weet je wel. Van nee, het was een terroristische handeling en zo. En ja. Ik denk, oh, ze staan zo echt. Uh, het, het is Voor lul echt, gewoon, weet je. Het is echt verschrikkelijk. Ik hoorde Geert Mak daarover. En die heeft natuurlijk een klein beetje verstand van geschiedenis wat er allemaal gaan is. Hij zegt, ik wil het niet vergelijken met fascisme, maar er, zijn wel, er zijn wel raakvlakken. Oh. Ja, dus hij zegt, ja, dat waren natuurlijk ook hele sterke mensen die straat op gingen. En gewoon alles ontkende. Zo moet het. En niet anders. Ja, en, en daarnaast natuurlijk uh, Iran met al die doden. Het is ook echt verschrikkelijk allemaal. Dus, ja, dat is echt... Uh, dus dan, dan heb ik ook zo ja, ik snap wel dat... Uh, ...dat het nieuwe kabinet uh, meer uh, voor Defensie wil hebben. Want uh, je weet niet dat ons allemaal boven het hoofd hangt. Nee, dat is zeker ja, dat, waar. Uh, dat is een ding wat zeker is. Ja, goed, We hoeven nu alleen om boos te, of bang te zijn voor, uh, voor Poetin natuurlijk. En uh, Amerika, nou ja, die is nog niet helemaal bij ons weg... ...maar het veel bijna natuurlijk. Ja. Goed, straks de Zandvoortse bericht en de geschiedenis. In dit radioprogramma toepak het toepaklijft tot op 10 uur. En hier en daar een nieuw plaatje, onder andere een Nederlandse band... ...die heet Friday, maar eerst de Academic. It turns into something Ja, fijne plaats. Why can we still be friends? Ja, ze er zijn zo er zo'n plaatje over gemaakt, en dus zij proberen het ook weer. En maken er een leuk plaatje van. De uh, The academic, ja, is een beetje uit Engeland vandaan. En hebben af en toe wat leuke hitjes. Zeker. Het is de zaterdagmorgen op het toepakleugde. En wel vandaag onze ex-koningin wordt 88. Beatrix gaat een klein feestje vieren op Drakenstein vandaag in de telegrams Is het hier over te lezen. Dat het alweer 88 jaar geleden is dat ze getrouw, of getrouwd is, dat ze geboren is, is Beatrix. dat Juliana het aankondigde een paar maanden eerder dat ze ja, een klein meisje gaat, of dat ze een klein kindje gaat werpen. En, en eigenlijk het is echt als ja, 88. Het is, ze is nog steeds actief. En af en toe, uh, pas geleden verscheen ze nog bij een of ander event met, dat um, was het ook alweer, Jumping Amsterdam. Was samen met Margrita. En uh, daar had ze een VIP, uh, uh, VIP plaats. En daar zat ze lekker een, een glaasje witte wijn te drinken. Dus uh, nou, ze kan even wat op genieten. En ze houdt er niet van om het echt een groot te grote vieren. En met haar 70's heeft ze het iets groter gevierd. En uh, nu houdt ze het uh, nou, een beetje binnen zijn binnen, kamers, zeg maar. Ja, ik vind het ook wel bijzonder dat zij uh, uh, toch tot de 75ste doorgegaan is. Ja. Maar uh, ze had toch niet zo van, ik ga het zelf doen als Elisabeth. En ze heeft er helemaal groot gelijk in. Ja, waarom zou je dat Hè? doen? Ja. Ja, ja, waarom zou je het doen? Ik bedoel, ze had een uh, sterke kerel naast zich. He? Die zoon, die ze gewoon over kan nemen, Prins Pils. Ja, die ja. is toch redelijk <laughs> heeft opgewerkt, tot, uh, nou, hij heeft al een beetje nu wel een beetje status. Dus in het ja, begin, in ik begin vond ik, ik het een beetje te amicaal allemaal. En allerlei uh, televisieprogramma's kwam je dan als voor staan. Dat je denkt, nou, een beetje even minder. Je wordt de koning. Je bent, zo, uh, het is niet, je bent niet mijn vriend, zeg maar. Dat is niet de bedoeling. Dus nee, niet goed. Echt, hè? Wat, uh, wat zien we hier bij uh, de ja, o, ja, het, kopje rare berichten? Ja, binnenkort begint het jaar van het paard in China. En uh, ze hadden daar knuffels gemaakt. En nou blijkt dus gewoon dat die knuffels die ze gemaakt hadden... De, hadden ze het mondje per ongeluk verkeerd omgedaan. Ja. Waardoor ze dus allemaal <laughs> een beetje treurig kijken. Oh ja, kritisch. Ja. Maar de winkel-eigenaresse Zhang Hua King, die bood de eerste koper nog een terugbetaling aan van het, uh, van het geld. Yeah. Maar die kwam er nooit. Want kort daarna doken foto's van het fout ontwerp overal op het internet op. En de vraag explodeerde. Ja, die uh, mevrouw Zhang die besloot het verdrietige paardje... gewoon te houden zoals het was. Met succes. Ze zegt bijna, iedereen vraagt nu naar het huilende paard. En op social media herkennen vooral jonge kantoorwerknemers... zich in een sombere blik als symbool voor lange <laughs> werkdagen en stress. Het oh schijnt allemaal niet zo best te zijn. En uh, je hoort het ook wel van, uh, de, er is nu ook weer een delegatie volgens mij van uh, de UK uh, naar, uh, naar China gegaan. En dat ze daar wel uh, uh, blij zijn dat, dat ze daar weer uh, misschien nieuwe contacten kunnen aanleggen. Maar de mensen in China zelf, die zijn gewoon hartstikke arm. En die doen het in godsnaam dan maar. Maar uh, dan hebben ze China wel zoveel... Uh, enorm veel te zeggen op het wereldpolitiek. Maar de mensen zelf, die worden er echt niet uh, zo vrolijk van. Nee. Maar ze blijven het paardje verkopen... want het past perfect bij het leven... van de moderne, werkende mensen. Ja, allemaal zwaar, zwaar, zwaar. Ja, ja. Moeilijk. Nou, ja. past geheel niet bij het kabinet. Als ik het zo kijk, het paardje... Nou, ja, nee. rood en uh, onsympathiek. Maar zo zitten mensen misschien in het leven. Goed, ja. Nergens, Ben. We staan nog niet zo heel erg lang. Van mij 2020 zijn ze ontstaan. Simpelweg...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 He got all the words And every night was heaven on earth and I wanna know who we are Well, it came from the heart It didn't make sense I look at these scars I do it again and I wanna know who we are We don't dance anymore ...compleet Toebak leeft. Park, de nieuwe plaat Die we hier bij Toepak leven, natuurlijk. Uh, het heet. Uh, wat was het ook weer? Two Side Two Side. Ja, daarvoor trouwens een nieuwe zing van Friday. Dat zijn twee gasten die in 2020 zijn begonnen. uit Nederland vandaan. En. like we used to do. Ja, zo deden we het vroeger altijd. En ze hebben ooit een klein hitje gehad. Uh, een paar jaar geleden. En dat was uh, deze plaat But we'll be alright. Is what my mama used to say. You're never too old to be young. De plaat is compleet ontgaan. Ik zit een beetje op het randje van. Een beetje, dat je denk, een beetje knullig met je, maar ook wel weer lekker. Ja, ja. de plaat die je leuk mee zien. zingen. 21, dat was een plaat van een aantal uh, maanden geleden van Friday, net als de bandje. in leeft de radio. We kijken even naar de wereld. Een van die dingen die ons bezighoudt is. Nou, Bentenwakker. Oh ja? Jazeker, ja, ja. ik zit ondertussen een. Uh, artikel te lezen over, uh, over een, een date-rape. Dat hoor je dan wel eens. date-rape? Ja? Oké, okay, hoe werkt die? Ja, Het is dus een man, ze uh, die, uh, die, die, die, die, die hadden een afspraakje in Amsterdam. En uh, de date begon helemaal gezellig, maar snel werd duidelijk... dat de verdachte met heel andere bedoelingen naar de afspraak was gekomen. En wanneer de, het slachtoffer aangaf dat het rustig aan wilde doen... wordt die, word die man boos en geeft aan dat hij niet voor naar de afspraak zijn, te, te zijn gekomen... en wil geld voor de taxirit die hij heeft genomen... En uh, vervolgens pakt hij ook nog waardevolle spullen van het slachtoffer af. Ho, ho. Maar ik denk van, heb je, dat, heb je die gelijk dan thuis uitgenodigd? Dat is beter van niet volgens mij. Ah, hey, ja, ik, weet, ik, ik weet niet was het grinder misschien dan dat je denkt. Je, ja, de dat actie... staat er niet bij. Ja, okay. Ondanks de schrik van de vervelende wending uh, bleek het slachtoffer helder nadenken. Hij overtuigde de verdachte ervan spullen neer te leggen en samen geld te gaan pinnen. Oh, maar uh, okay. hij laat de verdachte voorop zijn huis verlaten en doet snel de deur achter hem dicht. En even later ontdekt het slachtoffer dat de verdachte toch uh, een tablet heeft mee kunnen jatten. Weet je wel? Oh, okay. en, uh, toen is hij naar de politie gegaan en uh, het slachtoffer kan het tablet wel terugkrijgen, maar de verdachte wil wel geld zien. En toen uh, heeft de politie eens bezig om het slachtoffer op te sporen. En uh, de politie bleef dus via de app met hem aan de praat. En daarmee hebben ze dus wel uh, uh, de tablet misschien terug kunnen ruilen voor het geld. Maar ja, het is echt... Uh, hij ja, het zit is nu is, vast. Ik, in ieder geval, die verdachte. Het klinkt ook wel een beetje kunnen als dit, hoor. Ja. Je denkt, gast, jezus. Ga, doe, ga, ga het werken. Doe, doe even een screening of zo. Zodat je iemand uit, thuis uitnodigen. Om meteen... Uh, ja. ja. Die andere dat het gast. dat waren het twee mannen, of niet? Ik denk het wel, als ja, ja, zie. Ja, ja, ja. Toch andere verwachtingen. Ja, dat zal die wel wilde een willen toch een een goed gesprek. Zijn. Terwijl ja. heel veel mannen die met elkaar spreken, Die uh, dat gesprek laten maken. Even maar. snel. Ik wil even... Uh, gast, wat... Even, even, even, het is alsof je je neus even snuit. Ja. Zo noem ik het anders. Ja, door. nou ja, misschien dat klinkt wel weer heel goed go bits. Ja, maar dat is het toch ook? Nee. Ik vind ja. dat zeker met die dark Ik room, wil niet voordat ziet... we maar opkomen, maar ik voelde het toch een beetje te kort in de bocht. Ja, maar er zit <laughs> geen romantiek bij, want het is ook met die... Uh, die plekken in, uh, in het bos en zo, waar dus heel veel gededen. Gedate, gedate door mannen. Het oh, kan wel zo. Nou, dat is niet ja. echt. Uh, nee, nee, het is echt een hartstikke idee. Nou, goed, beter afspraken maken, gasten. Dan heb je er misschien helemaal geen last van. Ik hoop dat hij op die iPad niet ingelogd is op allerlei bankzaken. Uh, dan kan je namelijk zo oh. zelf het geld overschrijven. Nou, ja, van... maar je moet vaak nog via je telefoon bevestigen. Hè? Oh ja, dat is waar. Dat, dat is, waar. is uh, ja, dat gelukkig zeker. maar. Goed, kans op ruimtepuin is uh, niet We staan vandaag in de krant te lezen. Onze Zuidenburen verkeerden uh, afgelopen dagen toch een korte praat in de hoogtestand van paraatheid. BelSPO, dat is een overheidsdienst voor wetenschapsbeleid. die heeft toch op een gegeven moment gezegd: van, Nou ja, er kan een, een raket naar beneden kopen. althans, een gedeelte van die, raket, van die Chinese raket. is dat die begin december werd die gelanceerd en valt nu richting de aarde. Oh, en die is 11 ton. En eh? heeft een lengte van 12 tot 13 meter. Dus dat is vrachtwagen en, of zo die naar beneden valt. Zoiets dat zo lijkt het op. Man. Want jij ja, heeft wat dingen vervoerd. Dus je zou het kunnen vergelijken met een vrachtwagen. En uh, ja, die is niet volledig opgebrand in een damkring. Uh, dus nu, uh, nu hebben ze meteen alles even onder, het, uh, onder de loep genomen. Hoeveel stukken puin, ruim ruimtepuin hmm. hebben we daar zweven? 13.000 satellieten veel. hebben we sowieso om de baan om onze, ruimte, om onze aarde heen te zweven. En de meeste ruimtepuin is in kaart gebracht. Dat weten we dat ze elkaar kunnen ontmoeten. Die zitten in een soort baan. En uh, pas geleden in 2009 zijn er nog twee uh, Amerikaanse uh, communicatiesatellieten bijna tegen elkaar aangekomen. Dat hebben ze op het laatste moment kunnen veredelen. En ja, er worden echt ongelooflijk veel satellieten. De de, de ruimte ingeschoten. En zeker door uh, die tech-miljardairs die weer elke keer weer een andere satelliet van alle dingen te, uit te proberen. Dus nou ja, goed, uh, ja een klein stukje ruimtebijn kan echt heel veel schade veroorzaken, omdat het op hoge snelheid door de ruimte heen uh, beweegt. Nou, goed. De kans hier in Nederland dat er iets naar beneden komt, dat hebben ze weer uitgerekend, dat is 1 op een miljoen. Dus oh. kopen straatlot. Maar ja, kijk af en toe even naar boven, hè. Ja. Of er iets aankomt. Ja, hoor, je dat, hoor je dat dan als er iets naar beneden valt? Pas geleden zag ik wel iets een soort lichtflits. Ik denk, hé, hey, wat was dat nou? nou ja, het, en wat zal, was dat? Nou, het zou een stukje, of noem je dat, een kunnen zijn, een steentje, zeg maar, wat gewoon uh, net even de in inkomt, het verbranden. Ja, meestal snel, verbrandt ik. het, hè? In, ja. Inderdaad, in dat die hand. Dus nou, ja, goed, wees gerust, dus 1 op, op de miljoen uh, kans dat hier iets naar beneden komt. Straks hebben wij de Zandwoordse berichten. And it's almost always by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 Goedemorgen, Seagulls Butterflies. zo het laatste album. Ik zal eens kijken wat ze uh, opnieuw uit hebben gebracht. Want dit is alweer een tijdje oud. Goed, kennis mij was daarheen geweest. En zoveel mooie vrouwen bij elkaar in het publiek. Het grappige is, ze heten Seagulls, maar er is geen één vrouw in de band te vinden. Wat ik begreep. Alleen maar mannen. Goed, oh. het is er weer tijd voor... Nieuws gaat beginnen. De Zandvoortse berichten. We kijken even de Zandvoortse berichten. Het toerisme gaat razendsnel veranderen. En uh, 50 ondernemers van diverse branches waren uh, het afgelopen dinsdag in het NH-hotel. Om even uh, nou, wat kennis op te doen. De kennissessie. We georganiseerd door ondernemers uh, Zandvoort. ondernemersbelangen Zandvoort. En uh, Laskere was daarbij. Die heeft namelijk dat in portefeuille zitten. Portemaree heeft die dat zitten. En die praten erover. En uiteindelijk uh, ja, het, het is een beetje, wordt het rustig. Het verandert. En er moet uh, anders naar gekeken worden. Een uh, stratege Isabel uh, Mors, Morsk, heet het volgens volg mij. Die yes? werkt met meerdere gemeenten samen. En die, uh, die is echt bezig met uh, dingen te versterken. Uh, hij zegt er zijn genoeg kansen. Uh, sportieve reizen, natuurbeleving. Ter Schelling heeft bijvoorbeeld daar uh, iets nieuws bedacht. Dat heette uh, Dark Sky Excursies. En niet met Dark Room te maken. heeft helemaal niks mee te maken. Dark Sky heeft te maken met dat ze gewoon zeg maar, s'avonds naar de sterren helemaal gaan kijken. En daar is weinig lichtvervuiling. Dus dat is dan een heel andere uh, beleving. Maar goed, kleinschalige hotels, lodges en uh, passie voor gemeenschaps- en natuuromgeving dat is een beetje waar ze hierop in willen zetten. Ze denken van ja, dit hele grote ding is leuk. Maar misschien wil de mensen die hier komen logeren wel... gewoon een beetje contact met iemand, weet je wel. En als je dan zeg maar als uitbaatster... als uh, pensionhoudster zeg maar leuk contact hebt. Dan komen ze daarvoor. En dan doen kan je wat Ja, een serie van, uh, van dat ze bij elkaar blijven slapen. En in elkaars wie en wie Je kijken. wil gewoon een beetje contact in plaats van... De... <Klacht> nou goed, uh, en vooral zetten ze in ook op vrouwen. En dat is grappig. Het uh, schijnt dat heel veel vrouwen solo reizen doen. 85% daarvan zijn dus vrouwen... Die solo-reis doen. En daar moeten ze ook op inzetten. En het grappige is, ik vind het zelf ook interessant... de ik zelf ook op zomerhuisje bedoel AI wordt steeds vaker gebruikt... voor het, het boeken van uh, overnachtingen. 40% wordt daarvoor ingezet. Dus dan... Dus vraag je gewoon AI, Dan stel je wat vragen en dan zoekt hij dus een boeking, uh, een, ja. een, een, een, een overnachting bij. Dus, ja. dus je moet eigenlijk zorgen dat je wel goede recensies hebt en zo hier en daar. Zodat je stijgt in die lijst. Duurzaamheid moet je ook dus noemen eigenlijk uh, in jouw overnachting. Dat je, weet ik vol afval scheidt of noem maar iets. En dan AI ja. vindt jou misschien niet en denkt... Oh, dat is duurzaamheid. Nou, dan hoef ik daar niet over na te denken. Leuk. Nee, nou, wat nog meer voorstand voor ja, de verrichter. Ja, er is, uh, gisteravond is uh, het jubileumjaar ja. van 200 jaar badplaats officieel begonnen... En er waren veel genodigden en betrokkenen samen in het Zandvoorts Museum. Later liepen ze met z'n allen liepen ze dan richting het Raadhuisplein. En daar had je dus uh, een, uh, heel mooi met uh, licht en alles. Er werd uh, de hele geschiedenis op het raadhuis afgebeeld. En heb je het gezien? <coughs> nee, ik zat op de hoek zat ik ergens. Ik zat natuurlijk weer te eten, hè? dat zeg je oh, altijd. Nee, zeg dit zijn belangrijke zaken. Maar in zes minuten kwam uh, 200 jaar geschiedenis voorbij. <coughs> Zo reden, reden raceauto's over het gebouw. Het oude badhuis verscheen. En de eerste uh, treinverbinding tussen Haarlem en Zandvoort. En er was ook, ze lieten ook zien hoe het dorp steeds groter werd. Okay. Dus dat is wel heel leuk. En ik, ik kan me wel voorstellen: van de Lichtshow is tot en met 1 maart nog elke avond te oh. zien. Tussen half 8 en half 9 wordt de projectiefilm op het raadhuis afgespeeld. Oh, grappig. Dus ik uh, vanavond heb je natuurlijk de, de Lichtjesavond. Ja. He, de, de lightwalk dus de, dat is wel heel leuk. Ja. En er zijn ook tentoonstellingen natuurlijk nu ook... in het Stanford Museum, het Juttersmuseum. Dus er zijn heel veel activiteiten. En er is dus echt een website... die heet www.200... in cijfers jaar, badplaats.nl. En daar kan je eigenlijk zien... wat voor uh, dingen er allemaal zijn vanwege dit gebeuren. Uh, ja, leuk. Gebeuren. Nou, dat filmpje he? komt waarschijnlijk vast wel een keer op YouTube... en dan kan ik het ook bekijken, want ja, om, om s'avonds hier allemaal naartoe te gaan... Dat is, sorry. Het gaat te ver, Wendy hè? Moore schitterde in de Melkweg... En uh, ze was zeg maar... Uh, het, het heet Tangled Wiring Tour. Weet ik weet het niet helemaal goed beschreven. Uh, zaterdagavond was dat 25 januari. En uh, het had een stand voor het En ze was de support act van uh, Johnny Gilbert. En uh, het was eigenlijk een soort voorprogramma eerst. Weet je wel. Maar uiteindelijk werd het bijna net zo even goed... En de fans van uh, deze Johnny Gilbert waren eigenlijk heel enthousiast over haar optreden. En uh, dat was donderdag. En nee, gisteren heeft ze opgetreden, volgens mij, ja. Uh, op het portpodium uh, de, uh, was ze een headliner, was ze namelijk in het Nobeltheater in Leiden. En daar heeft ze een volledige show gegeven. En dan moet ik nog even teruglezen of dat echt een succes was. Maar ze timmert redelijk aan de weg, deze Wendy Moore. Dus ja, uh, we hebben haar single al gedraaid hier, volgens mij ook, ja. Goed, wat nog meer? Ja, ik had nog wel wat aangetekend. Van, ja? uh, er zijn nog extra start. Plekken uitgegeven voor de Standford Light voor wie wilde. Dus ik ben heel benieuwd hoe het allemaal gaat gebeuren. En tijdens deze uh, jubileumeditie gaan dus de deelnemers wandelen voor de Koninklijke Nederlandse Redmaatschappij. Okay. En er komt dus een grote check vanavond. En ik, ik ga zeker wel even kijken en dan ga ik gelijk even kijken naar die, uh, die Light uh, gebeuren op het raadhuis. Ja, gelukkig. Gevonden bij een explosie in uh, Jacob Katzstraat, dat was alweer de regel, woensdag 21 januari. Om kwart over zeven hoorden de buren een harde klap. En uiteindelijk uh, heeft een, uh, een vrouw, dus is uh, geraakt. De, uh, de ambulance, heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Uh, onbekend letsel. En er wordt nu gekeken hoe dat ontstaan is. Uh, heb je zelf ideeën? Heb je camerabeelden? Woon je daar in de buurt? Uh, bijvoorbeeld je hebt een deurbel met de camera erop. Uh, dan graag even melden bij uh, 0900 8844. En dan kunnen ze uitzoeken hoe dat ontstaan is. Misschien is het nou ja, simpelweg gas, maar uh, ja... Dus we willen toch nog weten, hoe komt die explosie? Want tegenwoordig komen explosie explosies niet alleen maar doorgaan. Echt? Het is oorverdovend overal. Ja. Ik heb er gelukkig nog nooit tegen gehoord, maar... Onze e e explosie en onze uh, gast die geschoten heeft op onze woning even verderop... die is geloof ik nu opgepakt, las ik ergens in een krantje. Dus, oh, wat goed. Uh, dat geeft ons alweer meer, uh, meer rust, in ieder geval. Maar ja, waarschijnlijk ook gewoon maar betaald door een idioot... die gewoon natuurlijk achterwege blijft. Ja, wat hebben we hier? De Boxer Revelations. We hebben weer een nieuwe single. Die wordt groot... Zit de bloemen maar in het water, hoor. En vergeet het niet, hè. Bloemen. Houd toch eens op met bloemen, man. De Theo Lubach had het weer. Het meest vervuilende product wat je kan voorstellen. Bloemen. Koop gewoon een plantje. Dat beter. Nou, Boxer Revelation wordt vast gesponsord, denk ik. Dus ik weet het ook niet. The Second I'm Asleep is de nieuwe cd. Die ga ik even luisteren. Nou, ja, goed. Het is niet veel verrassender. niet heel anders dan normaal. Maar goed, het is toch wel weer grappig. De muziek van de Boxer Revelation. En wij hebben nog steeds natuurlijk dat in ons hoofd van uh, Diamonds. Ja. Dat was een van de grote hits die ze hadden. Ja, dacht wat heerlijk, dit muziekje weer. Ja, want ja, het gaat binnenkort toch veranderen allemaal. Hè? Ja, de nieuwe regels uh, voor de jeugd. Hoe zit het daarmee eigenlijk? De partijen willen meer inzetten op preventie. Dus ook ongezonde dingen duurder maken. De coalitiepartijen willen een minimumleeftijd en een helmplicht voor fatbikes. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om vetbikevrije zones in te stellen. Oh. En zo zijn er meer maatregelen die jongeren raken: een smartphoneverbod op alle middelbare scholen, een social mediaverbod voor kinderen tot 15 jaar, zoals ze nu in Australië hebben. En je mag geen sigaretten of weeps meer kopen als je onder de 21 jaar bent. Voor studenten is er een meevaller. De basisbeurs die gaat omhoog. Ja, zeker. Dat is allemaal wel leuk. Goed, dat zijn allemaal dingen die dus uh, ja, voor de jeugd uh, van kracht worden. Nou, ik ben benieuwd hoe, die, hoe snel die helmplicht wordt ingevoerd. Want dan nou. is het natuurlijk helemaal sukkelig om op zo'n ding te zitten. <laughs> Met een helm Ja, ja ik, ik weet het niet. Of het wordt wo allemaal van die uh, integraal helemaal, weet je wel. Ja. Zeker. Maar het is ook geen gezicht op zo'n uh, dingetje. Ja, maar... Het blijft natuurlijk altijd onderuitgezakt zitten op zo'n fiets fietserde ja, kindje. Ja, we zullen het zien allemaal, maar goed. Dat, de, ja, niet meer kunnen roken onder de 21. Ik ben benieuwd of ze dat voor elkaar krijgen. En ja, dat extra geld dat daarmee binnen wordt gesleept, Waar moet dat vandaan worden gehaald dan? Weer bij de zorg. Ja. weer ja, bij de zorg, toch? toch? Blijkt me handig. Nou, ik weet niet, dat, uh, daar zijn maar ja, ook Maar ook nou, niet meer ja. kunnen roken onder de 21. Uh, dat, dat, dat scheelt wel heel veel accijns, wat je dan weer kijkt. Uh. Ja, dat bedoel ik. Dus ja. Dat moet er weer anders van aangehaald worden. Nou ja, ja daar allemaal de gedragsregels voor de jeugd. En uh, een suikertakse hoorde ik ook nog ergens. Dat vind ik ook op zich wel goed. Ja. En anderen zeggen dan, je moet het gez uh, gezonde eten moet goedkoper maken. Ja, dat, dat zijn we voorbij. Dat gaat zelfs En dat niet is meer best wel te doen hoor, als je een beetje oplet en kijkt. Ja. De kwaliteit is niet altijd 100%. Maar uh, nee. je kan op zich best wel, zeker onverpakte groenten en zo, op de markt. Het valt reuze mee. Ja, ja. Dus je moet gewoon inderdaad wat boodschappen doen. Ja. En haal inderdaad. Uh, ik zag gisteren ook een, een losse krop sla. Die was 75 cent. Maar al die verpakte en gesneden dingen. Ja. die zijn allemaal veel duurder. Ja, ja, je ja. moet het zelf wat versnijden. Ja. Ja, ja, het was van lastig. beetje. En het ook aan het einde van zo'n dag ben je helemaal kapot. gewoog. Want je hele dag werk. En dan loop je in de supermarkt. En je denkt. Oh, moet ik daar gaan nadenken ook, joh? Is dat geen L2, Daar L2 of heb je zo? tegenwoordig die. Uh, je internet uh, supermarkt ervoor, hè? Ja? Dan komt er zo van iemand aanrijden. Oh ja, je komt binnen half uur op, op... op maaltijd en zo. Ja. Nee, dan moet je. Ja, je moet een beetje iets vooruit denken. Ja, maar ik moet toch al die series kijken, ook weet je. Ik weet ja. niet hoeveel afleveringen nog moet kijken. Ik ben wel even druk bezig, basabels. Ja, voor dat, dat is zo'n tijdverspilling dit. Ik heb nu mijn telefoon heb ik uh, dat ik wil kijken hoeveel tijd ik op uh, internet ben. Ja. En dan merk ik ook wel van, ik heb zo gezegd, ik mag maximaal vier uur. Maar uh, als ik niet uitkijk, dan ga ik er overheen. Omdat ik dan uh, weer een filmpje kijk. Of uh, ja, ja, nee, uh, een podcast luister. Of weet ik veel wat allemaal. We zijn het echt druk met allerlei dingen. gewoon. Dat is ja. Het is bizar gewoon. Dus ja, ik snap best dat eten moet je ook nog over na gaan denken. Ik vind toch echt dat de gemeente... De, of de gemeente, dat de regering er iets voor moet bedenken. Gewoon, dat die gewoon een vaste maaltijden gaan aanbieden. of zo. Misschien weer gewoon een soort mensa. Dat je daar ook wel op kunt eten. En is ja, ja, gezond. Ja. En, uh, ja, en dan krijg je mag, gewoon een stampot of zo. Moet ik daar helemaal naartoe dan? Ja. What the fuck? maar ik weet niet of ik daar... nou, of de brengen, Ja, als ze komen het brengen, dan betaal je dubbele. Ja, maar dat is ook weer milieubelastend. Dus Oké, okay, dan ga ik op mijn e-bike, op mijn fatbike, e ga ik dan wel naartoe met mijn helm op. Om daar te eten. Nou, zeker. Als ik de wereld kan helpen, nou, dan doe ik dat. Ja, zeker. Ja. Maar dus... maak je restjes gewoon op, hè. Als jij aardappeltje over hebt, niet weggooien. Nee. Volgende dag opbakken, eitje er en een tomaatje erbij. Dan heb je al een hele lekkere maaltijd. Zeker. Nou goed, nu dat ben soort ik... dingen. Dan ben je toch over nadenken wat je even in je mond moet stoppen. Dat wil ik eigenlijk gewoon helemaal niet eigenlijk. Nee. nee. Dat... Ja, ja, ja. Goed, straks verder de de We hebben we nog even geschiedenis. Wat gebeurde er door de jaren en wie zijn er allemaal jarig? Ach man, weer een interessante gasten. Ja, onder andere onze ex-koning is 88 wordt vandaag. En ze gaan het kleinschalig vieren. Groot feest zit er niet meer in. Uh, eerst maar even een nieuwe muziek wat we hier vinden. Jazeker. We hadden net de Boxer Revelation al. De nieuwe Single The Flowers in the Water. Maar hier de Gorillas. Orange County. Goedemorgen. Palm trees sway in a golden haze. Sunsets burn in a neon blaze. City homes with a restless beat. Orange County where the shadows meet. Concrete roads and endless skies. I see the dreams behind your eyes.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 gitaar bij de Gorilla's. Echt niet begrepen dat het al zo lang bestaat. 1998 is Damien Ambar begonnen met deze Gorilla's samen met Russell Noobs en uh, Murdoch Knuckles. Maar goed, je hebt ook nog gasten die alleen maar uh, als stekenpopjes tevoorschijn komen. Dat heet. Uh, DT, D2 heet dat volgens mij. Uh, niet B, B2. Die is vandaag uh, trouwens jaar B2. Maar goed, al jaren zijn geweest, dat is overleden trouwens. Goed, uh, dit was uh, de nieuwe single van The Gorilla's hier bij Toeback Dus dat de uh, dag morgen. We kijken de krant in, we kijken naar rare berichten. Uh, zoals dit. Wat ja, dit de, er staat uh, nu een artikel van Gaat de Bruine Beer na de wolf ook een comeback maken? In Nederland. Doe even normaal, joh. <laughs> ja, ja. Echt waar? Ja, de wolf is al terug. De links die staat ook op de drempel om ons land te betreden. Dat vind ik ook wel leuk. Jezus. En de bever is er, weet je wel. Dus, maar ooit strijde de bruine beer, de Orsos Arctos, ja. door onze bossen. Maar uh, tot ver in de middeleeuwen voelde het uh, dier zich hier thuis, maar dat hij echt heeft geleefd, dat bleek nog in 2016... in de Amsterdamse waterleidingduinen vonden ze een complete berenvoorpoot. Hè? Wat? Ja, ja. Oh ja, die dateerde dit uit uh, 800 tot 900 na ja. Christus. Ja. Ja, ja, ja, Scandinavië en uh, Roemenië en grote delen van Oost-Europa... heeft de bruine beer wel overleefd, ook in de Alpen en zo. Oké. Okay. Maar uh, het gaat wel heel langzaam, maar de beren die kunnen ook maar, uh, die hebben veel minder... Uh, Hè, zoals die, die honden. Je hebt weer een nest. En de, ja, dat gaat ook maar door. Yeah. Maar ja, het, ze, ze zeggen ook wel van ja. Het is ook weer zo'n artikel. Van ja, beren hebben wel ruimte nodig. Grote, aangesloten bossen en rust. Maar er was dus ergens in Beieren, in Duitsland. Was er dus een, een beer gevonden in 2006. Dat is wel, en De ja. eerste wilde beer in 170 jaar. En zijn avontuur eindigde dramatisch. Hij is gewoon neerge, neergeknald, maar hij had ook wat aanvallen gedaan op vee. En uh, er was ook toenemende angst onder bewoners. Dus hij is gewoon doodgeschoten, die beurt. Oké. Okay. Nou, zeker. Nou, het, wat, ja, in Duitsland dus. Dat is niet eens zo ver weg. En zij nee. zou ik denken van, nee. nou, even... Uh, het doet even maar een ommetje. Maar goed, ik weet niet hoe, hoe, hoeveel grote afstanden de beren zeg maar, af, uh, ja. aflegt op zijn dag. Nou, ik denk wel dat, die, uh, dat ze toch wel een vrij klein territorium hebben, als ze maar niet gestoord worden. Maar nee. in die Duitse wouden die zijn echt eindeloos, hè. Ja. Dus ja, dan, wel. Ik denk wel dat ze daar wel blijven. Dus de link schijnt ook nog terug te kunnen komen. Ja. Oké. Okay. Nee, ja. goed, hebben ze allemaal rechtop. Die het denk... wel leuk vinden met die pluimpjes op zijn oren. Jazeker, heel schattig. Ja. Je ziet ook heel veel filmpjes ook, dat uh, dan honden binnenkomen of katten. En dan hebben ze uh, samen met een linksje, weet je, en dan, uh, dat ze denken, wat is dat dan? En dan uh, voeden ze het op en dan blijkt het, dan wordt het een enorm beest. Ja, ja, het wordt ja. nog druk in Nederland. En wij maken zich af en toe druk gewoon om, om alleen, van uh, om de tijgermug. Om de tijgermug, ja. Ja, ja dus ik, maar goed, de beer komt terug. Uh, nou ja, goed, dan mogen we straks ook misschien wapens gaan dragen. En uh, oh, nou, ja. Ja, dat is misschien ook wel wel leuk om op je jacht. Ja, achter, ja dat schijnt dus ook. Weet je de meeste gewonden komen dus gewoon door, door de huiselijke geweren. Ja. Dat is wel heel erg Afkeer van online winkelen ligt op de loer. In de Telegraaf vandaag gelezen. Te lezen: nep-reviews, dubieuze doorverkopen, dropship constructies. Ik heb er daar eentje gehad, die had ook, deed ook dropshiften. Nou, dat is totaal niet interessant. Want je weet totaal niet wat voor product je doorverkoopt. Dus daar is hij snel mee gestopt, gelukkig. En ook meeglurende Chinese ai assistenties Nou, er staat in de krant een stuk te lezen dat uh, bepaalde producten die lijken soms erg uh, in trek. Op uh, bijvoorbeeld bol.com. Maar dat, dan blijkt je, als je goed gaat rondkijken, is het ergens anders veel goedkoper. Dan zijn ze gewoon ook doorverkopen op bol.com. Ook nep-recenties uh, uh, worden geschreven, vaak ook door AI-verzonnen uh, recensies... Van die winkel. En nou ja, daar zijn ook flinke uh, risico's aan verbonden. Er kunnen boetes uh, oplopen tot 900.000 euro per overtreding als je nep-presentie schrijft. Nou ja, goed. Dus er zijn echt wel dingen aan het veranderen in uh, de webwinkel. Uh, en heel veel mensen zijn kritisch. Ik merk het zelf ook met dingen die ik verkoop. Het gaat niet zo hard meer. Nee, mensen. Uh zijn veel kritischer en gaan nog eens even ergens anders kijken voordat ze iets te aanschaffen. Je ja. moet goed hoor. je moet goed uh, beslissen voordat je iets koopt. Maar uh, het spontaan winkel gaat er een beetje af en misschien is het gewoon wel weer leuk die winkelstraat in te lopen. Hè? Zo, op zo'n zaterdagmiddag. Ja, eigenlijk vind ik dat wel leuk. Ja, dat is dan even meer. Speer, en het is ook weer zo van uh, als je ook bijvoorbeeld de vvv ban hebt gekregen, het is toch altijd ingewikkelder om dat uh, ja. met internet uh, te doen. Ja. Dus dan is het handiger om die gewoon mee te nemen. Ja, en er staan genoeg winkels leeg. Misschien moet er gewoon weer eens wat worden geopend. Oké, okay, de zaterdagmorgen hier bij Toepak leef. Even de laatste zingels van Ik lees nog altijd de uh, Tina, hè? Yes, tonight I have been thinking about Tina Tina Do you remember walking past me in the snow? 14 years ago Or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots With matching socks of everyday sexuality. Although we've never spoken or oh, exchanged emails, We got a strong connection and it just can't fail. Tina Tina Yes, tonight I have been thinking about it. Seems from a marriage that never took place. Ik ben echt benieuwd of er nou een Tina, zeg maar, in uh, Engeland rondomt. Ik heb met hem op school gezet. Zou het zou toch over mij gaan, dit, zeg maar. Nou goed, hij heeft weer de uh, juiste aangeslagen, deze... Uh, Jarvis Koch is volgens mij, van Pulp. Hier, ik had die gasten op. About... Tina? Ja, zeker. Tina. Tina. Echt altijd weer zo'n zielig jongetje gevoel bij hem, hè. Dat je denkt, ah, oh, guts. Echt, hij is op school echt hey, heel vaak gepest gewoon en daar heeft hij nu een hele leuke muziek over gemaakt. Goed nieuwe plaats van Pult. Dus hier bij Toepak leeft de zaterdag moeier. Ja, is er ergens goed voor als je gebest ja. wordt. Mensen komen er wel altijd sterker uit. Ja, ik vind het altijd wel grappig als ik weer zo'n plaatje hoor op de radio van een man met een gitaar die heel zielige stem heeft. Vroeger wilde niemand wat met hem te maken hebben. Dus ik, jezus, gast, wat heb je, je nou zielige stem? Ja, nou maak je muziek met iedereen. Ik denk van, oh, oh fuck. Oh, en tam. die gast die dat liedje vindt van You're Beautiful, it's true. Ja. Die is ook zo'n uh, zo apart typje. Echt. Ik, ik, ik oh, ja, die daarom... radio's, die, zond, die is aan, aan elkaar vast geplakt met allemaal dat soort muziek met een man die gitaar heel zwaar heeft. Heel zwaar. Ja. En al die vrouwen vinden dat leuk. En vroeger werd hij ook gepest natuurlijk. Ja, in dat kool kwam hier niet mee natuurlijk. Het was niks. Maar goed, wat zit jij te lezen? Ja, er is, uh, er is een uh, documentaire gekomen... over de Amerikaanse first lady Melania Trump. Oh. En uh, er was dus op een gegeven moment een advertentie op de Craigslist... een soort Amerikaanse marktplaats. En geïnteresseerden konden via de advertentie... een gratis bioscoopticket krijgen. Plus 50 dollar... En dat, uh, he, dat is, tegenwoordig is ongeveer 42 euro. Maar de voorwaarde was wel dat je de hele film lang in je stoel moest blijven zitten. <laughs> want zo saai was het. <laughs> okay. Dus uh, het was eigenlijk de bedoeling om volle zalen voor de film te verzekeren. En op uh, social media had hij allemaal screenshots gedeeld van de bijna lege zalen... bij eerdere vertoningen van de film. Dus hij is dus echt, uh, echt zo traag als ik weet niet wat. Yeah. En, uh, maar ja, Trump die zegt natuurlijk dat, uh, dat het loopt als een gek. It's amazing. Hij zou snel uitgekocht oh raken, maar er zijn gewoon heel weinig uh, tickets verkocht. En uh, de advertentie werd echt twee dagen lang op de Craigslist gedeeld. En inmiddels staat er een opmerking bovenaan dat al Mail niet meer mogelijk is. En de uitgekozen filmgangers per mail op de hoogte worden gebracht. Ja, ja, ja. Dat die niet meer te kopen uh, is. Maar ik neem wel aan dat sommigen die hebben dat wel gedaan. Ja. Maar nou ja, ga je voor niks gaan in de bioscoop. Zeker. 50 euro of 50 ja. dollar. Ja hoor, ik, nou, graag. Nou ja hoor. Ik wil hem ook wel uitzitten. Ja, ik ga wel op mijn telefoon. Ja ik heb ook al wel wel een paar keer een film bekeken en denk ik nou oké zag er uitlopen lopen? ik nee ik blijf wel zitten ga ik lekker ik wel zit wel lekker mobiel mobiel even ja, wat dingen opschonen of ik ga even een stukje doen ja, dat kan ook ja, even. die ouderen want die zeker met die uh, lekkere relaxstoelen ja ja zeker ja. Ik, uh, Dat zijn soms film die uh, thuis uh, niet eens uitzit maar ja dan denk je nou oké okay, ik zit hem wel uit en als dan je dan 50 ja. euro toe gekregen, helemaal vandaag in de telegraaf nog gelezen te dat gaat over producten die toch denken van nou weet je wat dan gaan we gaan dingen veranderen en het ging nu over de Hema worst die ze dachten van ey, die willen we toch duurzamer het, goed, het betere leven kunnen met willen we krijgen. Maar ja, dat hadden ze geprobeerd. En de, keur, de, de rookborstel liep totaal niet meer. Dus uiteindelijk hebben ze dat mee teruggedraaid. We hebben ze er meer uh, voorbeelden, onder andere Coca-Cola. Die uh, voelde het de hete adem van Pepsi-Cola in hun nek. van Oh mijn god, ze gaan winnen. Dus we gaan ons recept veranderen. Nou, dat hadden ze beter niet kunnen doen, want iedereen haakt af. Dus uiteindelijk hebben ze toch maar weer de uh, original taste van Coca-Cola op de markt gebracht. Waar gelukkig konden ze de klanten weer terugpakken. En zo onder andere ook de verpakking van de raketten. De, de ouderwetse raketjes die iedereen kent natuurlijk. Die je denkt van, nou oké, okay, doe maar een raketje dan. Er is niks anders. Maar goed, die is natuurlijk wel heel populair. En uh, die verpakking hadden ze veranderd. Dat liep meteen niet meer. En zo hadden er nog een paar andere producten. Ik, even kijken, Coca-Cola. Nou goed, er waren nog een paar producten die ze uh, van dingen wilden veranderen. En uiteindelijk toch maar weer teruggedraaid hebben. Want ja. De mensen zijn, zijn gewoontedieren. dieren. Gewoon dieren. Ik weet gewoon wat ik eraan heb Anders van oud product. Ja, ik denk ook zeker dat uh, uh, die negerzoenen en zo... minder, minder uh, populair zijn geworden. Ja, dat denk ik ook. De gewone zoenen. De gewone Goed laatste plaatje voor de negen euro. Even